10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4%. Dat blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau. Dat tekort betekent dat het kabinet volgend jaar extra moet bezuinigen om aan de Europese begrotingsnorm van maximaal 3% procent te kunnen voldoen. De werkloosheid stijgt dit jaar meer dan verwacht. Het aantal werklozen loopt op met 90.000 tot 560.000. En ook volgend jaar neemt dat aantal toe. GroenLinks-Kamerlid Klaver is niet blij met de cijfers. Ik schrik, zeker ook als ik niet alleen naar het tekort... maar ook als ik naar de werkloosheid uh, kijk. Uh, en het laat volgens mij zien uh, dat meer bezuinigen... niet de oplossing is om uit de crisis te komen. Ook regeringspartij VVD vindt de cijfers van het CPB heftig. Fractieleider Zijlstra kijkt als eerste naar het begrotingstekort van 2013. Dat is 3,3 procent. Als we nu de 3% in 2013 willen halen, dan moeten we de belastingen verhogen. Dat is het enige middel. En dat vinden wij als VVD geen goed middel om dat nu te doen. Dat schaadt de economie te veel. Dus zeggen wij als we tussen die twee kwaden moeten kiezen... de 3% niet halen of de belastingen verhogen... dan kiezen wij ervoor om niet de 3% te halen dit jaar. Voor 2014 moet het tekort wel onder de 3% komen, vindt Zijlstra. Hij herkent dat er dan ook lastenverhogingen zullen komen. Paus Benedictus neemt vanmorgen afscheid van de kardinalen. De meesten zijn al in Rome voor hun conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Rond vijf uur vanmiddag verlaat Benedictus het Vaticaan... en vanaf acht uur vanavond is hij geen paus meer. Hij treedt af vanwege gezondheidsredenen. Benedictus verblijft de komende twee maanden in het buitenverblijf van de paus. En daarna trekt hij zich terug in een oud klooster in Vaticaanstad... waar een appartement voor hem wordt ingericht. Ruim 100 automobilisten eisen schadevergoeding van Rijkswaterstaat... omdat hun auto schade heeft opgelopen door kapot wegdek in de winter. Door de vorst is de weg op 1900 plekken beschadigd. Er zitten bijvoorbeeld gaten in. Rijkswaterstaat over de claims. De claims worden individueel bekeken. Uh, daar wordt gekeken van is het schade die puur door vorstschade komt... om zijn er ook andere schade. Uh, is, het, is er schade ook door andere oorzaken aan de auto? En op het moment dat wij gewoon uh, aansprakelijk zijn... wordt ook de schade vergoed. Uh, en dat zal een aantal weken duren. Vorig jaar kwamen er helemaal geen claims binnen. Volgens Rijkswaterstaat was de voorsperiode toen maar heel kort... en waren er minder beschadigingen. Dan het weer, nog steeds meer zon. Het wordt 5 graden in Limburg tot 8 graden in het noorden. Morgen eerst wat motregen, later weer zon... en het wordt 5 tot 7 graden. AWB verkeersinformatie Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort is bij een ongeluk... een auto door de middenberm gereden. Er staan in beide richtingen files tussen Hoeverlaken en Amersfoort-Noord. En in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Op de A27, Gorkum richting Utrecht, staat voor Utrecht 3 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht, voor Hilversum 3 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, voor Knopert-Valburg 8 kilometer.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 Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Europa geeft vol gas op de digitale snelweg, zelfs als die nog niet is aangelegd. Een gat in de markt, de thuisstandaards. De gameindustrie mag dan in rap tempo volwassen worden, de gamejournalistiek staat nog in de kinderschoenen. Wij schrijven nu voor NRC Next over games, maar dat is een heel klein stukje vergeleken met uh, bijvoorbeeld uh, elke donderdag twee, drie, vier pagina's over film. En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Maar we beginnen in Den Haag. Daar is Joost Vullings... en die heeft een reactie van Mark Rutte op het begrotingstekort... zoals dat voorspeld is door het Centraal Planbureau van 3,4%. Ja, en dat was ook de vraag aan hem aan de premier van... er is een tekort van 3,4% in 2014. Wat vindt u daarvan? Dit cijfer laat zien...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 Partijen in de Tweede en de Eerste Kamer, alle verstandige krachten in Nederland... willen niets liever dan dat die economie gaat draaien... herstel komt van werkgelegenheid... dat de werkgelegenheid weer op het pijl komt wat we in Nederland wensen. Daar wil ik de komende tijd keihard aan werken met alle betrokkenen. Maar als u met alles en iedereen gaat onderhandelen... dan komt daar toch iets heel vaags in het midden uit? Wat ik nou het mooie vind van Nederland, als je praat met mensen bij werkgevers, bij werknemers, bij mensen in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, natuurlijk zijn er heel veel verschillen van opvatting. Maar iedereen houdt vreselijk van dit land, iedereen ziet de kansen die er zijn, iedereen wil ook verantwoordelijkheid nemen. Ik ben ervan overtuigd, ongetwijfeld zullen we elkaar de komende tijd nog wel eens een keer de hoofden inslaan en hele stevige debatten hebben, maar uiteindelijk zijn het verstandige mensen die tot verstandige oplossingen willen komen. Ja, de premier van ons land. Nou ja, de kernwoorden zijn koers houden, ja. zijn wel vasthouden aan ja, de koers die dit kabinet heeft ingezet. De andere kant zoekt hij daar dus wel een breed draagvlak voor. Die woord, dat woord liet hij ook uh, vaak vallen. En hij ziet ook lichtpuntjes. En hij zei het net, iedereen houdt van het land. En iedereen wil verantwoordelijkheid nemen. Dus dat akkoord moet wel lukken. Het klinkt een beetje als een bezweringsformule. Maar, ja. maar ik hoop voor hem dat het gaat lukken. Ja, en de vraag ja. is natuurlijk ook, welke koers? Ja, nou, dat is de koers die het kabinet heeft, dus heeft uitgezegd. dus gewoon uh, orde op zaken financieel. En, en de hervormingen waarvoor men gekozen heeft op de woningmarkt. Op de arbeidsmarkt. Uh, daarover valt wel te praten. Dus binnen de marges. Maar die hervormingen moeten wel doorgaan. Gaan. Die mogen wat verzacht worden. Die mogen eventueel wat worden aangezet worden. Maar ze mogen niet van tafel gaan. Oké, okay, dankjewel Joost Vullins vanuit Den Haag. Met uh, ongetwijfeld straks later vandaag nog meer reacties. Dit is tot half elf KRO Goedemorgen Nederland. Met Carl-Johan de Zwart. Het is tien minuten over tien. Het 4G-netwerk voor snel mobiel internet is nog niet eens uitgerold. Of eurocommissaris Nelly Kroes wil een nog snellere versie. Namelijk... 5G. Want in 2020 zal het mobiele internetverkeer 33 keer meer zijn dan in 2010. En Europa moet een koploper zijn in die ontwikkeling. Tim Paulus, analist bij onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, help deze gezonde digibet even uit de brand, want wat is dat 4G en 5G? Nou in de mobiele telefonie heb je generaties, eh, uh, GSM, dat kennen we nog allemaal, dat, dat was de tweede generatie, 2G. Toen kwam UMTS, dat was de derde generatie. Nu zijn we bezig met de vierde generatie, die luistert naar de afkorting LTE. Ja. En ja, Kroos uh, gaat maar meteen een stapje verder en die vindt dat uh, je de capaciteitsproblemen alleen maar kan oplossen door meteen door te schakelen naar de vijfde generatie. Hm. En volgens mij is dat niet helemaal uh, de bedoeling. Waarom niet? Nou ja, kijk, ten eerste, er zijn meer oplossingen mogelijk om de capaciteit te vergroten. Bijvoorbeeld uh, hè, meer gebruik van spectrum, meer, meer ether, zeg maar, meer ruimte in de ether. Dat is een hele belangrijke. En het efficiënte gebruiken van spectrum is ook een hele belangrijke. En om nu voorbarig al te roepen, uh, 5G, vijfde eh, generatie, terwijl de vierde generatie nog niet eens is uh, aangelegd, laat staan, uitontwikkeld. Ja, dat het heeft niet zoveel zin. En dan komt ze met een schamele 50 miljoen. Mm -hmm. uh, en, en dat houdt ze dan als een worteltje voor bij ondernemingen. Zoals Deutsche Telekom met een miljardenomzet... Ja, dat maakt volgens mij ook niet zoveel indruk. Ja, maar betekent dit dat mevrouw Kroes uh, niet weet waar ze het over heeft? Nou, die wet zo wat het over heeft, maar ik denk dat je het meer moet zien als een, als, een, als een signaal. Het signaal kwam uh, eind vorig jaar ook uit Engeland, waar ook ineens gesproken werd over 5G. En dat kwam ook vanuit de overheid. En er is ook een uh, Britse universiteit die daar nu een onderzoekscentrum voor gestart heeft. Kijk, het is op, zelf, uh, op zichzelf een, een nobel streven om, om vooruit te kijken en, en alvast met de volgende generatie bezig te zijn. Ja, maar je kunt ook uh, enthousiast zijn. Ja, het heeft niet, je, je moet er niet zoveel waarde aan hechten, laat ik het zo zeggen. Maar waarom zegt ze het dan? Nou ja, dat, dat, is, dat is wat overheden doen, hè. die proberen te sturen. En, mm. en wat voor haar belangrijk is, is ook uh, Europa in de voorhoede te krijgen van... De, de, de innovatie. En dat valt niet mee, hè? want de Europese telecombedrijven, uh, maar dan, dan in de zin van de toeleveranciers, de apparatuurmakers, zoals Ericsson en Alcatel Lucent, ja, die hebben het moeilijk op het moment in de concurrentie met Chinese firma's. En vandaar dat ze daar uh, die jongens wat proberen te helpen. Ja, het is een beetje is de Europese kat een beetje nauw op dit gebied. Ja, ja, en, en persoonlijk vind ik dat je, dat je beter kan werken aan, aan voorwaarden zoals onderwijs. Hè. Uh, zorg, zorg dat kinderen uh, nog eens een keer beta de kant pakken op school. Hè. Dat, ja. dat soort zaken. Volgens mij helpt dat meer uh, dan, dan deze 50 miljoen. Ja, en we moeten het ook niet uh, in de hoek van de nieuwe technologie per se zoeken op dit moment dan. Uh, nee, kijk, ik denk dat spectrum, hè, het, meer ruimte in de ether, ja. dat een belangrijkere... Uh, uh, uh, mogelijkheid is om, om dan tot meer capaciteit te komen. Mm -hmm. Ja. Nou wil Kroes ook landen verplichten om meer bandbreedte beschikbaar te stellen voor internet? Is dat ook niet nodig? Nou ja, dat, dat is in feite wat ze zegt hè, dan. Uh, meer spectrum, hè, dus dat je ja. bijvoorbeeld uh, de eten gaat vrijmaken van bepaalde technologieën. Hè, bijvoorbeeld mobiele telefoons of zo. Of, of uh, mobiel, uh, nou ja, noem maar op. Hè, digitale televisie die in bepaalde spectrumbanden uh, wordt gedaan. Uh, verhuis dat naar andere banden en maak dat vrij voor mobiel breedband. Maar ja, dat kan, hè, dan kom je ook een heel eind. Ja. Goed, tot slot. Een groter deel van het EU-budget van bijna 1000 miljard euro. Uh, dat is voor 7 jaar. Moet besteed worden aan de digitale aandacht agenda van Eurocommissaris Nelly Kroes. Op initiatief van D66 vraagt een meerderheid in de Tweede Kamer het kabinet om zich daarvoor in te zetten. Is dat een verstandige wens? Moet u nog een keer de vraag stellen, want dat is precies uw vraag. Nou, of het handig is om een groter deel van het Europese budget, dat duizend miljard euro bedraagt, besteed moet worden aan de digitale agenda. Nou ja, op zichzelf denk ik wel. De, de, de digitalisering, uh, breedband, uh, dat soort zaken zijn uh, een, een goede stimulator voor de economie. Denk ook aan infrastructuur. Hè. Ja. Infrastructuur is ook een onderdeel daarvan. En dan heb ik het niet over de trein of de auto, maar... Uh, over breedband. Uh, en, en dat zijn, uh, denk ik, zeker nu in, in tijden van crisis. Hè? We hebben het net gehoord van Mark Rutte. Uh, hele belangrijke ja. investeringsbeslissingen die je juist nu, volgens mij, moet nemen. Juist nu moet je in dit soort zaken uh, investeren. En uh, ja, ik, ik hoop dat dat is uh, waar Rutte het over had. Als hij zegt dat hij aan de cijfers van vandaag ziet dat de groei op de lange termijn weer terugkomt. Want ja. die komt niet vanzelf terug. Nee. In ieder geval niet investeren in 5G voorlopig, zoals Nederland. Nou dus ja, kijk, dat, dat is iets voor uh, de academie wereld uh, voor de onderzoekswereld en uh, op, op zichzelf belangrijk uh, maar ik denk dat je als overheid ook niet te veel daarmee moet bemoeien uh, laat dat over dat ook een beetje aan de vrije markt ja. ja laat de markt dat doen en concentreer je nu vooral op spectrum uh, het vrijmaken van, van, van uh, ruimte in de ether ja. om dit allemaal mogelijk te maken en, en zit de, de ondernemingen die het, die het moeten doen niet te veel in de weg met dit soort zaken. Helder dank u wel Tim Paulus analist bij onderzoeksbureau TelecomPaper.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 Ja, de game-industrie wordt in rap tempo volwassen, maar niet iedereen houdt dat tempo bij. De gamejournalistiek bijvoorbeeld, die staat nog steeds in de kinderschoenen. Jet Mok ging op bezoek bij The Game Kings, het grootste programma over games op de Nederlandse televisie. Afgelopen januari stond de grote Game Kings-enquête weer online. En vandaag, in de kwestie, gaan we de resultaten bespreken. Jij bent erbij, jongen, Jack. De game-industrie is een grote industrie met veel bedrijven, veel werknemers, veel, heel veel fans en ook gamejournalisten. Mijn naam is Boris van de Ven, ik ben uh, directeur uh, van Blammo Media en wij produceren onder andere de website Gamekings.tv en het MTV-programma Gamekings. Op jaarbasis bereiken we ongeveer 2,5 miljoen mensen. Um, op uh, MTV hebben we ongeveer 200.000 kijkers in de week. En, en wat wil je daarmee bereiken? Wat, wat is jullie doel? Uh, mensen laten zien dat games tof zijn. Er is niks leukers dan je verheugen op een game die uit gaat komen. Dat is zo tof, je weet van oh, ik heb zin om te spelen, en kan dit, en kan dat. En um, ja, dat wil je delen met mensen en dat kan uh, op onze uh, website bijvoorbeeld. Boris van der Ven is eerlijk over zijn programma. Kijk, Gamekings is een gesponsord programma. Dat kun je ook al gewoon op de aftiteling zien. Maar uh, onze mening is niet te kopen. Dus wij zullen altijd, wij laat ik zo zeggen, wij zullen nooit van een slecht product zeggen uh, dat het goed is. Oh, oh, oh, oh, oh. We hebben nog nooit iets op 67% procent gehad. Nooit. Nee, dit is echt ongekend. Ik ja. denk, serieus, ik denk dat GTA 5 wordt de best verkochte game. Zien jullie jezelf dan ook als gamejournalist? Uh, nee, ik zie mezelf als een gamecriticus. Want wat is het verschil? Uh, ik denk dat, uh, uh, laat ik zo zeggen, journalist uh, uh, is een behoorlijk pretentieuze. Uh, um, uh, idee eigenlijk. Uh, het is ook een vergissing. Kijk, als je het hebt over games, of over films... of over auto's, of over dat soort dingen... dan heb je het over een mening. Een mening is altijd per definitie subjectief. Dus het heeft geen zin om jezelf een gamejournalist te noemen. Omdat ja, het is niet zoiets is alsof je een objectieve mening kunt hebben over iets. Dat kan gewoon niet. Dus um, ja, ik weet dat er mensen zijn die zichzelf gamejournalist noemen. Maar die doen dat voornamelijk omdat ze uh, ja, wat belangrijker willen zijn. We zijn hier in een koffietentje aan de Amsterdamse straatweg. Ik ben hier met Niels het Hoofd, freelancer, freelance gamejournalist. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zeker zo zeggen. Wat doet u als gamejournalist? Wat, wat houdt uw werk in? Uh, ik schrijf uh, artikelen voor uh, verschillende media. Bijvoorbeeld NRC Next. Ik heb laatst een artikel gemaakt over een, een spel dat zich afspeelt... In, uh, tijdens de Amerikaanse revolutie. Daar heb ik een aantal uh, geschiedkundigen voor geïnterviewd... Uh, dat artikel gaat totaal niet over wat ik van het spel vind. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Ik, vind, ik vond het alleen heel interessant dat een spel zich in een, een ander tijdperk kan afspelen. Um, en ik vond het interessant dat er, dat er historici te vinden waren... die daar ook nog iets over te zeggen hadden. En dat stuk heeft volgens mij heeft niks te maken met gamekritiek en alles met gamejournalistiek. Mijn interesse is juist heel erg om dat uh, ja, te verbreden en te verouderen. Als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf uh, inmiddels in de dertig. Nou, wat een oude man... Uh, en ik vind het, uh, het spelen van games nog steeds heel erg leuk. En ik vind het leuk om erover te lezen hoe die games gemaakt worden, wat er allemaal achter zit. Ik denk ook dat de games samen met de spelers langzaam volwassener, interessanter, complexer, artistieker worden. Ik probeer dat te volgen en ik denk dat er heel veel over te schrijven is. En ik, ik heb het al een beetje als een persoonlijke taak opgevat om te zorgen dat, dat de gamesjournalistiek met de games mee en met de spelers mee nu ook eens volwassen gaat worden. Want waar de gameindustrie in razend tempo volwassen wordt, blijft de gamejournalistiek in de kinderschoenen staan. In traditionele media, zoals de krant of het journaal, wordt nauwelijks aandacht besteed aan games. We, we, we schrijven nu voor NRC Next over games... Maar dat is een heel klein stukje vergeleken met uh, bijvoorbeeld uh, elke donderdag twee, drie, vier pagina's over film. Uh, alle nieuwe films die in de bioscoop komen worden daar besproken. Uh, en we dan, kunnen dan één of twee spelletjes uh, doen. Uh, dus dat is nog een beetje, uh, een beetje wennen, denk ik, voor die traditionele traditionele media. En dat is misschien ook wel een van de redenen waarom het niet zo goed lukt om met, met het nieuwe publiek, uh, die jonge nieuwe publiek, mee te groeien. Uh, als je niet schrijft over de onderwerpen waar de mensen daadwerkelijk mee bezig zijn, dan houdt het snel op. Dit was het, uh, het grote Gamekingsonderzoek onderzoek 2013. Uh, we pikken er binnenkort uh, een aantal mensen uit. Die krijgen een Gamekings cap opgestuurd. Oh, bent erbij, jongen, Jack. Morgen in Serious Games, Serious Business kijken we naar de toekomst. Want een snel groeiende sector heeft veel nieuwe mensen nodig. En die komen van de tientallen gameopleidingen die de afgelopen jaren uit de grond zijn gestampt. We zijn heel erg gericht op de zelfstandigheid van studenten. om zelf je dingen eigen te kunnen maken. Want anders overleef je niet in deze industrie. En vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland. @kro .nl. Straks, de Tandarts komt naar u toe deze zomer. Deze is nu het ochtendtumor van Henk Spaan. Allemaal hebben we in juni natuurlijk met een dikke keel naar het jubileumconcert van de Engelse koning gekeken. Wie daar niet optraden? Shirley Bessie, Elton John, Robbie Williams, Stevie Wonder, Sir Tom Jones, Sir Paul McCartney. Het absolute hoogtepunt was het lied Sing. Het werd gezongen en uitgevoerd door een Keniaans kinderkoor, Rasta drummers uit Jamaica, het Symfonieorkest van Sydney, doedelzakspelers in een tropisch regenwoud op de Solomon-eilanden, een militair vrouwenkoor en alles wat het gemene best verder aan muzikaal talent te bieden had. Het evenement stond onder leiding van de geniale Gary Barlow en Andrew Lloyd Webber. Ons koningsevenement wordt geleid door de econoom Hans Weijers. Maakt Hans Weijers tot op heden een sterke indruk? Nee. Hij maakt de indruk van een man die als voorzitter van een feestcomité niet op zijn plaats is. Wat heeft hij bedacht? Een lied. Want de Engelsen hadden ook een lied. Wat heeft Hans Weijers nog meer bedacht? Een motto. Zijn motto luidt... Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Wat een kutmotto, met respect. Wat moeten we met dat motto? Ik citeer Hans Weijers: tekeningen maken, muziek, verhalen enzovoort. Hoezo enzovoort. De mens kan zich uitdrukken in woorden, in beelden en in muziek. Wat is dan enzovoort? Gebak? Wandelende oude vrouwen? Met een rugzak en een prikstok? Denkend aan de ideeën en het creatieve proces bij Hans Weijers... vraag ik me huiverend af... wanneer komt de Jostie-band? Morgen het ochtendmuur van Niel Gunjerli. How my life would be I'm asking now Answer e ASAP. I understood The girl next door Take you out For a fast romance I never thought In my life Could it be She never stood a chance Last night I sat with your lady friend And she said It's not so bad Om zes minuten voor half elf was dat een klein stukje Chris Berry met Second Best. U luistert naar de KRO op Radio 1. Bent u zelf niet in staat om naar de tandarts toe te komen? Dan komt de tandarts gewoon naar u toe. Nijmegen kent sinds kort de thuisstandarts En Richard Sui is de thuisstandarts. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus na de kapper in huis, nu ook de tandarts. Jazeker. Waarom? Gebeuren. Nou, we merkten dat er veel mensen waren die eh, langzamerhand met problemen hebben met mobiliteit... En die moeten telkens een beroep doen op hun familie of uh, met de bus in de winter reizen naar de tandarts. En daardoor blijven de mensen toch wat, wat vaker weg. Um, en wij we dachten van, goh, kan dat niet anders geregeld worden? Um, wij zijn gaan uh, kijken of wij onze uh, spullen mobiel konden maken... om inderdaad naar de mensen toe te gaan die het nodig hebben. Ja. En dat wordt uh, met open armen ontvangen op dit moment. Ja, hij is te flauw om te maken, maar ik doe het toch even. Ja. Het is een gat in de markt. We uh, zouden het haast denken. Hè? Is dat zo? En het is wel vreemd dat het nog nooit ver, uh, gevuld is. Ja, Maar is er ook een gat in de markt? Uh, ja, nou ik heb, het, ik heb het idee dat er veel behoefte aan is. Het, is, het grote probleem is dat zorgvraag en zorgaanbod elkaar niet bereikt. De tandarts die weten dat dit probleem er is, alleen ze weten niet bij welke mensen, want die blijven gedeeld. En de mensen die die zorg nodig hebben, mm -hmm. die kunnen vaak geen tandarts vinden die bereid is om op pad te gaan. Ja. Kan ik het bijvoorbeeld ook doen? Ik bedoel, ik ben niet heel jong, maar ook niet heel oud. Nou, in principe is het zo dat wij eh, ingeschakeld worden door de zorginstellingen, eh, huisartsen en thuiszorg. En dat is eigenlijk de kern eh, van waar het om draait. Dat zijn ja. de mensen die behoefte hebben eh, om daar nodig ondersteund te worden... U um, dus, zei het zelf net al, van de kapper komt aan huis. Nou, dat zijn de mensen die het vaak ook nodig hebben. Maar het is wel van jong tot oud. Dat het zijn wel. Ook mensen die jong zijn, die ja. ook met een mobiliteitsprobleem zijn. U dat doet ook, ook alle handelingen, dus uh, uh, nou ja, boren van gaatjes. Want ik kan me voorstellen in de woonkamer, dat is ja, niet heel nou. steriel. Nee, dat, nou, in zover we, we nemen heel veel instrumentarium spullen nemen wij mee. Steriel verpakt. Dus we kunnen in ieder geval heel hygiënisch netjes werken. Het is wel zo dat een aantal behandelingen kun je gewoon niet in de eigen huiskamer uitvoeren. Dus we zijn daarin enigszins beperkt. En heeft u al veel thuisbehandeling gedaan tot slot? Ja, we, zijn, uh, we hebben een pilot gedraaid samen ja. met een grote zorginstelling, de ZZH Groep. En wij zijn eigenlijk nu een jaar in de lucht en we zijn eigenlijk in instantie begonnen om alle onmogelijkheden uh, uit, uh, uit de weg te ruimen. Ja. Uh, dit soort initiatieven zijn er landelijk al heel veel. Er wordt al heel veel kleinschalig goed werk verricht. Alleen de, de tandartsen lopen tegen heel veel problematiek aan. Dus inderdaad de mobiliteit van de apparatuur, ja. uh, röntgenfoto's, dat soort zaken. Daar moet nog even gewerkt worden. Ja, dus nou. wij, wij proberen met verzekeraars uh, en met de universiteit... proberen wij dit soort problemen aan te dekkelen nu. Oké, okay. nou daar gaan we dus nog veel meer van horen. Dank u wel, Richard Suy, de Thuisstandards. Wij gaan uh, terug naar Politiek Den Haag nog even. Want ja, de rode draad van deze ochtend is natuurlijk toch uh, dat 3,4% cijfer. Het begrotingstekort geraamd door het Centraal Planbureau met nog meer reacties vanuit Den Haag. Ja, de reacties van de fractievoorzitters. Overigens wordt nu gestemd over de motie van afkeuring van de PVV... tegen premier Rutte. Oh ja. Nou, dat gaat wel goed aflopen, hoor. Dus na dit item hebben we nog steeds een premier missionair. Gaan we vanuit. Laten we gaan luisteren naar de fractievoorzitters... wat hun reacties waren op de CPB-cijfers. Te beginnen met Sibrand Buma van het CDA.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 Wat vindt u ervan? De opdracht van nu is het herstel van vertrouwen en uh, investeren in de economie en in de bouw. En ik hoop dat het kabinet het nu eindelijk eens ook ziet. De, heel, Landen... de hele wereld ziet dit, behalve het kabinet. Meneer Pechtelt, u wil meewerken aan dat begrotingsakkoord. Wat moet daar per se in komen? Ik, ik wil niet zoals de VVD nu, nu maar de lasten omhoog gooien. Dat zijn domme, kortzichtige maatregelen. Ik wil dat het kabinet de hervormingen die dadelijk in de polder voor liggen... ambitieus doorzet. Ik wil dat ze hervormen. Ik wil dat ze investeren in kenniseconomie. Dat zorgt dat mensen vertrouwen krijgen. En dat zorgt dat met name die schrikbarende cijfers van de werkloosheid... dat die omlaag kunnen. Meneer Slop, u heeft uh, de cijfers gezien...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 Niet alleen naar draagvlak in het parlement, maar ook daarbuiten. Want we zullen echt de schouders tegen elkaar aan moeten zetten. Maar hoe dan? Hè? Want uh, ja, iedereen zegt dat well, er moet wat gebeuren. Maar wat dan concreet volgens u? Uh, kijk wat we de afgelopen weken hebben gedaan. Rond de woningmarkt is het wel gelukt om uh, tot een akkoord te komen. Uh, dat was belangrijk. Uh, er zullen meer stappen gezet moeten worden. En hebben we dus over het oranje akkoord. Hè? Zo heet het tegenwoordig. Dat, zo wordt het genoemd. Uh, omdat het allemaal in april zal gaan plaatsvinden. Welke kleur je het ook geeft.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 Ja, ik vind dat we ook eens een beetje uit de, de somberheid moeten met z'n allen. We zijn druk bezig om allerlei problemen die in Nederland zijn ontstaan... om die op te lossen. We hebben banken moeten redden. Daar zijn we nu zo ongeveer wel klaar mee. We moeten de begroting op orde brengen. Daar zullen we nog stappen moeten zetten. Maar we zien ook tekenen van hoop. Dus ik zou tegen al mijn collega's willen zetten, zeggen... zet die zwarte pet af. Kijk ook eens een beetje vrolijker naar de toekomst. Wij zullen met z'n allen ook richting de Nederlanders uh, helder moeten aangeven. Het is een zware tijd. We moeten nog een aantal uh, zware maatregelen nemen. Maar er is ook licht aan het eind van de tunnel. Ja, er is licht aan het eind van de tunnel. Daar moeten we het mee doen. Dat was Halbe zelfstand van de VVD overigens. Oké, okay, nou altijd fijn om te weten dat er uh, licht is aan het eind van de tunnel. Dankjewel Joost Verlinsk vanuit Den Haag. Ja, u hoort uh, de tune van Brandpunt Reporter, het onderzoeksjournalistieke tv-programma van de KRO. Vanavond om vijf over negen op Nederland 2 een uh, nieuwe uitzending. En die gaat over doping. Dirk Baaiens, maker van deze aflevering, Goedemorgen. Ja, ik denk bij doping toch al snel aan profielrennen. of in ieder geval aan topsport. Maar dat is een beperkte blik, hè? Nou, de gevaren, Goedemorgen, Carl Joon, die blijken groter te zijn in de amateursport. Uh, ik denk dat het vanavond een heel bijzondere televisie wordt. We hebben ons wekenlang verdiept in het dopingcircuit. En het blijkt dat er groepen handelaren in ons land actief zijn. Uh, we zijn op zoek gegaan van uh, hoeveel van die groepen dopinghandelaren... zijn er nu precies in Nederland. Nou, niemand kon ons dat vertellen. Toen zijn we naar België gegaan. En ja, uh, justitie en politie heeft ons daar uh, een aantal dingen verklaard, verteld... Die opzienbarend zijn. Oké, okay, gaan we zien vanavond. Spannend. Ikaro reporter om vijf over negen op Nederland 2. Tot zover deze Karo. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie vindt u op www.karo.nl. Wij zijn om elf uur bij u terug met een extra uitzending in verband met de abdicatie vandaag van Paus Benedictus e Het is zijn laatste werkdag. En uh, nu gaan we heel snel naar lijn 1, want we zitten ruim over de tijd, naar Ida. Hey, goedemorgen Carl-Johan. Uh, ja, we zitten met lijn 1 in Maasluis. En in Maasluis ga ik straks praten met top-econoom oh, Jaap van Duin. Hij vindt dat het 3% maar onzin is. En waarom, dat horen we straks na het nieuws. Nog meer nieuws over het bijzondere cijfer met Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. Nederland zit in een buitengewoon moeilijke fase, zegt premier Rutte... na de publicatie van de nieuwste CPB-ramingen. Volgens Rutte moet de werkgelegenheid worden hersteld. Het is cruciaal om door te gaan met de hervormingen. Rutte wil een breed draagvlak daarvoor. In de Kamer klinken dan verder gemengde reacties. PVDA en VVD vinden de cijfers zorgelijk, maar er zijn ook lichtpuntjes. De PVV vindt dat het kabinet de economie kapot heeft bezuinigd. En het CDA noemt het belangrijk dat mensen weer werk krijgen... en GroenLinks vindt dat de economie slim en duurzaam moet worden hervormd. Veel apothekers hebben het gevoel dat ze door de zorgverzekeraars onder druk worden gezet bij onderhandelingen over de prijs van geneesmiddelen, dat staat in een rapport aan minister Schippers van Volksgezondheid. Apothekers zijn wettelijk verplicht de goedkoopste medicijnen aan hun patiënten voor te schrijven. En vertrekkend paus Benedictus neemt in Rome zometeen afscheid van de kardinalen. Die zijn daar in Rome in afwachting van het conclaaf... waar zij een nieuwe paus zullen gaan kiezen. Aan het eind van de middag verlaat Benedictus het Vaticaan. Vanavond om acht uur is hij geen paus meer. En zometeen veel meer over die bijeenkomst. Die laatste bijeenkomst van de paus met de kardinalen. Op deze zender Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AANWB verkeersinformatie. De A1 tussen Amersfoort en Amsterdam is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De rijbaan is dicht tussen Hoeverlaken en Amersfoort-Noord. In beide richtingen staan files van 7 kilometer en het verkeer kan beter omrijden via Utrecht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat voor afrit Wageningen 6 kilometer file na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht en op de A50 Arnhem richting Os voor kroop Valburg 6 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida, al Goedemorgen luisteraars. Iedereen op de nul lijn. De belastingen omhoog, alle hens aan dek. Want we zitten boven de 3 Dijsselbloem verkende al wie hem wil helpen aan een meerderheid... voor een extra bezuinigingspakket in 2014. Maar ja, de vraag is waarom die fixatie op de 3%-norm? En helpt het vasthouden aan die norm onze economie niet verder in de vernieling? Luisteraars, wat vindt u van de CPB-cijfers en de plannen van de Haagse politiek om de economie weer vlot te trekken? Laat u horen, bent u boos, ergert u zich of zegt u het is allemaal goed? Laat u horen, want dat doen de bewoners van Seesomstraten ook. Three, one, two, three. Three is 1 2 3 we are. Three is you and you and i 3 Three. Three is midden, ja, magische getal op 3 dat wist dus al eeuwen geleden Lijn 1 staat vandaag in Amassluis. en in de bus zit tegenover mij... Econo econoom en oud-topman van Robeco, Jaap van Duin. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Van Duin. 2014, licht herstel van de economie. Een begrotingstekort loopt op tot 3,4 procent. Wat zegt dit eigenlijk? Nou ja, Het zegt dat het ramingen zijn. Uh, precies een jaar geleden verwachtte het planbureau uh, hetzelfde. Maar dan voor dit jaar. En dat kwam dus niet uit. Uh, we hebben krimp. En eigenlijk ja, verwacht men dat de wereldhandel ons een beetje gaat redden. Want we zitten in de afdeling zelf veroorzaakt leed. We hebben het aan onszelf te danken. De economie krimpt met name ook omdat de overheid maar doorgaat met bezuinigen. En lasten verzwaart voor de burgers. Ja, en daardoor heb je dus een hele zwakke binnenlandse economie: bedrijven investeren niet meer. Uh, dus we moeten het hebben van het buitenland. En wat het planbureau nu zegt is... wij hopen maar dat het buitenland ons redt... en dat we dan volgend jaar lichterstel hebben. U zegt, we hebben het aan onszelf te danken. Aan onszelf als burgers of echt aan onze regering? Nou ja, het is een beetje een afgeleide van die beroemde 3%. Hè, die zegt dat, dat tekort uh, voor de landen van de Europese Unie... Uh, of met name de eurozone-landen, uh, lager dan 3% moet zijn. Nou ja, economisch is dat een, een onzinnige eis voor een land als Nederland, niet voor Griekenland, maar wel voor Nederland. Nederland heeft een enorm betaalsbalansoverschot. Het grootste in heel Europa. Uh, 8 procent. En dat loopt ook op. En dat betekent dat wij dus heel veel sparen en weinig investeren. Mm -hmm. En het is niet dat gezinnen nu sparen, maar de bedrijven sparen. Die zetten dat op een rekening en ze investeren niet. En ik leerde vroeger op school, dan moet de overheid ingrijpen... en die moet zorgen dat die met investeringen... Uh, dat gat compenseert om te voorkomen dat de economie verder wegzakt. Ja, en, nou en deze regering doet het omgekeerde. En al van jongs af aan leer je spaar. Dus als je zakgeld krijgt, zeggen je ouders, ga maar sparen. Want als je dan echt iets ja. wilt kopen of als ja. het nodig is, geef je dat uit. Dus waarom ja. geven die bedrijven dat dan ook niet uit? Nou, die hebben dan weer weinig vertrouwen in, in, in de binnenlandse economie. En dat klopt ook wel, want die krimpt. Dus die zitten op enorme zakken met geld. En de overheid die... Ja, die, die heeft een tekort. Dat weet ik ook. Mm -hmm. hè. Maar de overheid zou kunnen zeggen... net wat in de jaren dertig werd gezegd. We gaan nu investeren. Nu de bedrijven die het niet doen, gaan we investeren. En waarom zeggen ze dat niet? Want het is weer duidelijk vanochtend ook weer... Ja, we moeten we bezuinigen, is een soort, bezuinigen en soort, nog een keer bezuinigen. Er uh, is keukentafel-economie over ons uh, geslopen. Uh, kijk, om te beginnen, er zit geen enkele econoom in het kabinet. In het vorige kabinet zat ook geen econoom. Uh, ik sprak best met professor Witteveen... Oud-topman van het IMF, mm -hmm. oud-minister van Financiën. Die zei, ik snap er helemaal niets meer van. Maar goed, als waarom we, dan investeert je... de overheid niet? En waarom laten ze zich niet adviseren door u bijvoorbeeld? Of inderdaad oud-topman Witteveen? En ja, andere economen om, in het land? Omdat ze allemaal soort als uh, konijnen uh, in die 3%-lamp uh, zitten te kijken. Mm -hmm. En denken, wij moeten die 3% halen, we moeten 3% halen. Men maakt dus niet meer het onderscheid tussen uh, consumeren en investeren. Kijk, je zou moeten zeggen als overheid... Wat er aan lopende uitgaven uitgaat, moet gedekt worden door lopende inkomsten. Maar daarnaast kun je investeren. In de jaren 30 legden we de afsluitdijk aan. Polderden we de Noordoostpolder in. Nou, nu hebben we een enorm deltaplan liggen om Nederland klimaatbestendig te maken. Dat gaat miljarden kosten. Wat is er nou simpeler om nu te zeggen.? We kunnen lenen tegen de laagste rente ooit, mm -hmm. echt letterlijk ooit. Minder dan 2 procent, nooit vertoond. Uh, er is een geweldig vertrouwen in ons als, als land... door buitenlanders, door investeerders. Leen om nu te investeren in ja. dat klimaat... waardoor de bouw weer aantrekt en de economie weer Maar intussen krijgen. weet zelfs uh, een, iemand op de kleuterschool in ons land... Intussen, je mag niet boven die 3% komen. Ja. Vanochtend hoorde ik op Radio 1 ook op deze ja. zender... geen econoom ter wereld kan uitleggen hoe dat nou zit met die 3%. Wilt u het proberen? Ja, ik kan het ook niet, want het is dus onzin... Uh, de oude Zelstra, ook een van de grootste economen die we gehad hebben... Mm -hmm. die had de zelstra regel en die hield in dat als de particuliere sector onderbesteedt... dat doet de bedrijven, doen dat nu... dan moet de overheid compenseren. Ja. En die zou dus ja, nu ook gezegd hebben, wat is dit voor onzin? Het is dus die 3% een volslagen willekeurig getal... wat nogmaals wel geldt voor... Uh, Italië en voor Griekenland, want die hebben geen overschot op de betaalingsbalans. Maar wij hebben een enorm overschot. Wat zou, als we dan toch in die getallen, wat zou dan bij ons het getal moeten zijn? Oh, wij zouden makkelijk 4, 5 procent. Ik zal u wat vertellen. En dan is er niks aan de hand? Niks aan de hand. Uh, Ruding was minister van Financiën in de jaren 80. Hadden we ook zo'n crisis gehad. Hè? Uh, Lubbers en Ruding. Ruding heeft nooit een jaar gehad, in die zeven jaar dat hij minister van Financiën was, dat het kort onder de 3 procent was. Zelfs nooit onder de 4 procent. Het was hoger. Het leven ging door. We kwamen er weer bovenop. We investeerden. En nu laten we ons helemaal gek maken. Ja, ik praat zo met u verder. Luisteraars, ik was vergeten om even telefoonnummers te noemen. U kunt bellen met reacties of vragen voor top-econoom Jaap van Duin. 0800-1121. Mailen kan natuurlijk ook lijn1-apenstaartje-ntr.nl. Twitteren kan ook hashtag lijn1. Jaap van Duin, top-econoom. Uh, als ik dit zo hoor, denk ik... Nou ja, u legt het toch vrij duidelijk uit. En nou ben ik niet zo heel goed in de economie... maar dit snap ik zelfs. Hoe kan het dan dat de regering toch kiest... voor bezuinigen, uh, de belastingen moeten omhoog... en ze blijven vasthouden van... we, moeten af, we, moet, we ja. mogen niet boven die 3% ja. zitten. Zijn ze dan echt zo stom... Nou ja, het, het, uh, nogmaals, ze hebben geen, uh, dat merk je wel geen echt economisch kader zoals je dat uh, leert. Hè? Bedoel, wij, wij leren te denken in verhoudingen tussen de particuliere sector en de overheidssector. Dus minister Kamp bedoelt het best met ons... maar die zegt, we kunnen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Ja, dat is dus keukentafel-economie. Mm -hmm. En dat, dat geldt normaal misschien ook wel, maar nu niet. We hebben nu een crisis. Wat doet de overheid om de crisis te bestrijden? De overheid zegt, uh, we gaan bezuinigen, dan komt het vertrouwen terug... Uit niets blijkt dat. Het vertrouwen zakt. Het is het laagste punt ooit. Dus wanneer, ja, wanneer komt iemand tot inkeer en gaat hij nou eens denken... moeten we niet investeren in de toekomst? Ja. Nou, ik heb nu... met kamerleden gesproken. Je komt er niet door. Ze zeggen, ik begrijp u, maar wij moeten die 3% halen. Ja, en dat gaan ze op de volgende manier doen. Tenminste, Dat zijn vooralsnog de ideeën. Belastingverhoging, belastingschijven bevriezen... en snijden ja. in de overheidsuitgaven. Ja, dus de lasten... Want kijk, we, er staat dan bezuinigingen. Maar ja, voor een deel zijn het gewoon lastenverzwaringen. Dus de overheid ja. krijgt dan meer binnen. Lastenverz en een oude, oude truc, je u. gaat de inflatie niet compenseren. Dan kom je snel in een hoger tarief terecht. Dus ja, dat is een hele klassieke manier om meer geld binnen te halen. Ja, de over maar gaat men, dat als opleveren, deze manier? Dus als wij nu volgend trouwt, jaar allemaal het, meer belasting gaan betalen... Uh, nou, die belastingschijven worden bevroren. Er komt een nullijn voor mensen die bijvoorbeeld werken in de zorg. Ja, dat levert natuurlijk niks op. Want kijk, uh, dan denken we, ja, uh, bezuinigen uh, op de uitgaven in de zorg, op de inkomens in de zorg. Maar de uitgaven voor de een zijn de inkomsten voor de ander. Mensen die minder te besteden hebben, ja, die gaan ook minder besteden. Dit jaar gaat voor het vierde achter in volgend jaar de koopkracht achteruit. Mm -hmm. Dus mensen hebben gewoon minder te besteden. En dat wordt natuurlijk niet beter als je de belasting verhoogt. He, of, de, of de inkomens bevriest, zoals de overheid doet. Want dan heb, heeft men nog weer minder te besteden. Maar als je het zo uitlegt, dan denk ik... de overheid snijdt in haar eigen vingers. Nou ja, dat doet ze ook, ja. Maar dat... waarom dan? Wat, waarom zou een overheid in haar eigen vingers snijden? Ja, omdat men waarschijnlijk denkt dat wat men nu doet... dat dat goed is, dat als we maar lang genoeg bezuinigen... Ja. ja ik moet iedere keer denken aan de jaren dertig. Want Colijn dacht dat vier jaar lang ook. En het ging steeds slechter en slechter... En toen uiteindelijk is er dus geïnvesteerd en hebben we de gulden losgelaten van de gouden standaard. Toen is er gekomen, maar heel lang blijft men natuurlijk volharden in een beleid. Ja, het is ook heel moeilijk om toe te geven dat je ernaast zit. Dat is denk ik wat er bij veel dingen achter zit, ook bij die 3%. Even over een van die uh, maatregelen, een nullijn. En vooralsnog wordt er gesproken of in ieder geval gesuggereerd dat die nullijn onder andere geldt voor mensen uit de zorg. Ik heb nergens gelezen, gehoord. Hoe komen ze bij de zorg? Hoe moet ik me dat voor me zien? Ze schrijven op papiertjes, schrijven ze op uh, zorg ja. en nog wat beroepen. En dan doen ze dat in een grote hoed. Ja. En dan trek je er een blaadje uit en zeg je. Hey zijn nul lijn voor de zorg. Nou ja, dat, dat gaat natuurlijk. Kijk, je kunt dat alleen maar zeggen bij al die sectoren waar je dus grepen op de salaris hebt. Dat geldt bij de overheid, geldt bij de semi-overheid. Dus dat is een beetje wat erachter zit. En trouwens de werkgevers. de Wintjes vindt ook dat er lonen gematigd moeten worden. Ja, die geven dus meer om een exportbedrijf dan om een schoenhandel. Want als de klanten van de schoenenzaak geen inkomen hebben, mm -hmm. ja, dan kunnen ze ook geen schoenen kopen. Mevrouw Lemeren hangt aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Uh, oh, ik moet even de wat te doen, als wordt hem dubbel. Heel goed. Uh, ja, ik wil graag even reageren uh, op die 3% begrotingsrekorts kwestie. En uh, het is eigenlijk een beetje een, een lachwekkend verhaal, vind ik. Want ik weet niet of mensen die nu luisteren zich nog kunnen herinneren... dat vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne Annie Romer uh, gezegd heeft... Uh, als we boven de 3%-norm uitkomen en de tijd van de over my dead body, dat waren de historische woorden die hij toen sprak. En ja, ik heb er maar één ding aan toe te voegen. Kijk wat er nu gebeurt. Het was toch een aardig vooruitziende blik, dacht ik zo. Ja. Ja, nou, ik, ik vond ook dat ja, Roemer toen uh, gelijk had. Uh, hij heeft het weer teruggenomen. Kijk, het punt is natuurlijk... Uh, Rutte en de regering zitten op klem... want men heeft natuurlijk jarenlang die 3%-norm verdedigd. Dus ook een beetje deel van dat proces. Als je dus ieder jaar roept dat 3% goed is... En dat blijkt niet zo te zijn. Dan is het natuurlijk heel lastig om daarvan terug te komen. En om alsnog te zeggen: ja, het was toch niet zo'n goed idee. Dus er zit ook een beetje, denk ik, uh, mentale koppigheid achter. Dat men niet wil toegeven. Dat men eigenlijk ja. jarenlang een beleid verdedigd heeft. Ja, wat ons nu alleen maar hogere werkloosheid Voor een deel direct. niet toegeven. En voor een deel denk ik: ja, weten ze wel wat ze roepen. Want Dijsselbloem, die riep vorig jaar: niet nog meer bezuinigen. Ja, ja en, en nu komt er weer 3 tot 6 miljard uh, bij. Dus het ja. Dijsselbloem is, ook een, ja, is natuurlijk een, een, een klassieke jaren 50-socialist... in de zin van Drees, we moeten zuinig aandoen. Dus, ja, maar ook zult... nogal wispelturig. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, hij zit nu in die coalitie met de VVD... dus daar hebben ze kennelijk afgesproken dat dat dan uh, moet. Uh, maar een, een echte socialist zou moeten vinden... dat dit een beetje onzin is wat we nu al doen zijn. Want we zijn onszelf steeds verder de put aan het indraaien. Uh, Mevrouw Lemera, dank u wel. Ja hoor, oké. Okay. Ja. Hoi hoi. Um, even, even kijken. Een reactie van Samson. Nou, ik snap hem in ieder geval niet. Samson zegt... De PvdA wil daarom in 2013 onze economie en werkgelegenheid ruimte geven om zich te herstellen. En vervolgens ja. moet de economie volgend jaar, in 2014, heel hard werken. Je zou bijna denken dat het een soort iets van vlees en bloed is. Van de economie heeft een burn-out, ja. rust maar uit. Ja. En volgend jaar ga je dubbel hard werken. Wat zegt die nou eigenlijk? De economie moet weer aan de bak. Hè? Ja. Dus, maar ja, de economie, dat zijn wij. Dat zijn dus consumenten en dat zijn die een inkomen hebben. Dat zijn de dus bedrijven wij mogen die dit jaar rustig aandoen? Ja. ja, nee, het is een beetje een rare metafoor om het zo voor te stellen. Want... Ja, ik kijk maar gewoon naar de feiten. En die zeggen mm -hmm. dat, dat we minder te besteden hebben. En dat we niet weten of het volgend jaar veel uh, beter wordt. Dat is nu voornamelijk hoop. Dus ja, moet aan de bak. Uh, uh, kijk, er zal een keer een einde komen aan de daling. En een keer zullen mensen weer wat gaan doen. Maar nogmaals, dat hebben we dus niet meer in eigen hand. We, we zijn afhankelijk geworden van uh, landen als China en Amerika... en andere landen die het, die het wel uh, goed doen. Meneer Van Wijk, goedemorgen. En goedemorgen. Uh, ja, ik vind het een, uh, steeds een interessante discussie... omdat er nog steeds op het oude niveau gedacht wordt. Van uh, laten we investeren, dan komt het allemaal uh, goed. Maar ik geloof dat Wibbe het dat heel mooi gezegd heeft... het hoeft niet minder, maar het moet anders. Ik hoor totaal geen ideeën of visies over, om het anders te doen. Want alles halen wij uit moeder aarde. Uh -huh. En daar drijft de economie op. En er zijn boeken en documentaires erover... die allemaal laten zien dat het anders moet. Waarom blijven wij dan hier op dezelfde manier denken? In die economie. Het ja. moet toch anders? De bewijzen zijn toch te over. Ja, vandaar. Een top-economie. Van ja, ja nou, het moet ik, anders. Ik, ik, ben geen, ik bedoel, ik ben voor beter in plaats van meer, even voor de goede orde. Dus bedoel, je zal mij niet horen zeggen dat de groei naar 4-5% moet. Ik zeg alleen: we hebben nu een plan liggen. Dat is een investeringsplan om in Nederland gezien de klimaatverandering weer veilig te maken. Dat moet gaan gebeuren in de komende honderd jaar. Het enige wat ik zeg, haal daar wat van naar voren. Dat is duurzaam, dat kan Nederland beter maken. Dus niet meer, maar beter. Dus ja, dat, dat, dat anders, daar ben ik ook voor. Uh, maar we hebben nu gewoon een crisis... En die laten we eigenlijk uh, erger worden door eigen toedoen. Dat ja. is mijn enige bezwaar. En we kunnen allerlei dingen doen, ook in het openbaar vervoer, uh, uh, duinen versterken, rivieren uh, beter maken. Ja. Daar maar zal dat anders tegen levert natuurlijk nu nog geen banen op. Ik bedoel, de, de, de werkloosheid nou ja, kijk, anders, wordt groter. is het voor dus... een voordeel. Dat je, bedoel, ik, ben, ik ben ook voor uh, dingen. Beter doen. Hè? Laten we ja. zeggen, een bedrijf zou niet moeten zeggen. laten we meer bier verkopen. maar misschien moeten we het bier beter maken. Hè? Of uh, de economie is nog steeds van heel veel meer. in plaats van. Wat is goed voor de klant? Heeft de klant er ook wat aan? Wordt die er beter van. En dat denken moet zeker veranderen. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie dan. Maar dat is denk ik een lange krimp... termijn. Want ga, inderdaad, kan dat anders denken. Gaat toch niet te krimpen en de werkloosheid op nee, korte termijn nee, nee, verbeteren? Nee, nee, nou, ik denk dat mensen wel zich moeten instellen op een wereld waarin dat oude beeld van groei, van altijd maar meer, ja, dat is dus echt voorbij. En daar heeft de, de Beller zeker uh, gelijk in. Meneer Van Wijk. Nou, mag ik dan nog één klein ding aan Natuurlijk. vragen dan? Is het, dan niet misschien, het klinkt misschien heel erg oubollig... maar is er niet een deel van het werkloosheidpotentieel... wat we nu hebben, die 600.000, toch een gedeeltelijke werkverschaffing? Want ik wil maar zeggen, die uitkeringen... en ik zit er helaas sinds dit, begin dit jaar zelf ook in om die mensen toch meer in te zetten voor dingen die absoluut blijven liggen. Ik zie zoveel werk in mijn gemeente wat niet gedaan wordt. Ik bedoel, dan krijg je een grotere cohesie ja. van, dat geld wordt besteed. Mensen zitten niet thuis, die krijgen allemaal ideeën. Die komen, komen bij elkaar. En dan krijg je ook een verandering in denken. En daar gaat het om. Helder, dank u wel. Jaap van mij. Ja, nou, dat, dat is helemaal waar, denk ik. Uh, uh, er blijft heel veel werk liggen, zeker omdat de overheid ook nog wat over de schutting gooit naar de gemeente. Die moeten dan weer gaan bezuinigen op groenvoorzieningen, op het onderhoud van parken. Terwijl er tegelijkertijd 600.000 werklozen zijn. Ja, dat is, dat is een oud probleem en dat zou je ook kunnen aanpakken, maar dat, dat benieuwd, doen we dus nu ook niet. Mevrouw Perrier, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben hartstikke blij met uw gast... Want nee, joh. Die, legt het ja, ja. Ja, die legt het zo goed uit dat iedereen het kan snappen. Het, het stomme is dat hij kennelijk niet zoveel invloed kan hebben met de zijnen. Uh, dat de regeerders gaan luisteren. En die regeerders ja. gaan niet luisteren. Want die vinden dat ze het goed doen. En die willen graag in de geschiedenisboekjes als geweldige staatsbieden. En dat zijn ze niet. Maar ze spelen dat ze het zijn. En dat is heel erg frustrerend. Kijk, mevrouw Scholz heeft een post gebeden 300.000 euro uitgeloofd. ...voor mensen die ideeën hebben hoe het allemaal beter kan verlopen op de fietspaden. Iets heel simpels eigenlijk, hè? Nou, elke burger die fietst, kan haar dat gratis geven. Nee, zij geeft daar 300.000 euro voor uit. En dat is een schande. En zolang regeerders dat soort dingen niet begrijpen... ...want 100 keer 300.000 is natuurlijk een bak geld... Um, ...gaat het niet veranderen, want zij snappen het niet... Ze willen het niet snappen, want ze vinden zichzelf heel goed. Ja. Ze laten zich nu uh, aanpraten dat je vooral iets moet doen Precies. aan de en... popmuziek. Daar houdt, houdt de kamer zich mee bezig. En ze luisteren ook niet. Dat hoor ik u ook zeggen. En dat ben ik met u eens. Dank u wel, Jaap van Duin. Ze luisteren ook niet. Dus wij kunnen nu wel een half uur met u praten... naar uw geweldige ja. ideeën. Ja. Maar welke invloed heeft u eigenlijk... Nou ja, uh, uh, ik dacht dat Witteveen nog wel invloed zou hebben. Dat heeft hij ja. dus ook niet. Dat, dat is een, een groter econoom dan er nu uh, rondlopen in Nederland. Maar hij heeft het dus ook niet. Dus ja, soms zit je in een soort denkmodel gevangen. Ik denk dat men echt gevangen zit in het eigen Is enorm frustrerend lijn. voor iemand als u en iemand als Witteveen? Nou, ik, ik vind dit een geweldig frustrerende tijd. Ja, want je, je ziet het voor je ogen fout gaan en het hoeft niet. Ik had hetzelfde voor ja. in de jaren 70. Toen ging het ook fout en het gebeurt voor je ogen. Ik denk ook, even reageert op mevrouw, dat later de critici toch niet echt mild zullen oordelen over dit beleid van dit en het vorige kabinet. Want ze staan straks in de geschiedenisboeken, maar dan wel met een. Ja, met, met sterretje sterretje erbij. een sterretje erbij. Het was erbij. toch niet helemaal goed wat er gebeurde. Meneer Van Dijk, goedemorgen. Zegt u het maar? Goedemorgen, um, soms dan moet je de dingen die heel groot zijn klein maken, dan wordt het beter begrijpbaar. Als die econoom bij u in de studio een vriend heeft die elk jaar. Of elke dag tientallen gulders tekort komt. Vraagt of hij hem nog wat geld kan lenen. Zou hij dat doen? De vraag, zou hij zeggen nee, ik zou meer met geld om moeten gaan. We vragen het Dan, hem even, Jaap van Duin. Hè? Zou ah, je het ja. vragen het hem even? Ja. Uh, nou, het punt is, wij, wij hebben in Nederland zo'n daling schuld. Uh, die wordt elke dag 70 miljoen gulden groter. Dat is ongeveer 8000 gulden, uh, sorry, euro per seconde. Die schuld, als je, die, als je gaat investeren, dan wordt die schuld nog groter. Ooit moet dat terugbetaald worden. Laat staan dat we daar ook nog rente over betalen. Okay. Ik denk dat als ik tegen mijn bank zou zeggen van... joh, weet je wat, met die hypotheek, die stop je in je zak. Die ga Duidelijk, je van Duin, Ja, van Dijk. Die meneer, ja. meneer Van Dijk, antwoord van Jaap van Duin. Nou, uh, Nederland bestaat 200 jaar dit jaar. We hebben 200 jaar schuld. Uh, we zijn 200 jaar lang uh, rijker geworden... Een land kan heel goed met de schuld leven, een consument niet. Want die wordt ouder en die overlijdt een keer. Een bedrijf kan failliet gaan. Uh, Nederland gaat niet failliet. We kunnen lenen tegen de laagste rente ooit. En ik zeg niet dat we moeten lenen om te consumeren. Ik zeg dat we moeten lenen om te investeren. Dat is mijn betoog. Gra okay. uh, 3038, die twittert. Hoe kunnen wij, en wij is dan het volk, de politiek overtuigen dat ze van koers moeten veranderen? Kunnen wij dat nog? Nou ja, U en Witteveen uh, kunnen het niet. Kunnen wij als burgers nog iets doen? Nee, want wij hebben allemaal gestemd op de ja. Partij van de Arbeid... of de VVD of wat ertussen zit. Lang leven de democratie. En we hebben dus allemaal gekozen voor krimp. Dus we krijgen precies wat we verdienen. Dan hadden we als maar andere moeten partijen we nu moeten stemmen. Niet moet, eigenlijk moeten wij nu ook dan niet zeuren. Voor een deel moeten we niet zeuren, want dit hebben dus echt, we hebben echt op partijen gestemd die, die dit beleid nu uh, uitvoeren. En ja, het heeft, een, het heeft geen grote meerderheid, dus de EDA ligt een beetje dwars. Maar eigenlijk vindt de meerderheid van het volk dit goed. Ja. En je krijgt dus wat je verdient. En we krijgen dus krimp, want ja, we hebben ervoor gestemd. Dus we doen een beetje hypocriet met z'n allen, want als we het in onze eigen portemonnee voelen, dan zeggen we nee, nee, nee. Nou ja, we merken nu dat, dat we misschien uh, toch niet van die goede keuze hebben gemaakt. Hè? Want ja, uh, de, de, de partijen beloofden groei. Dat kun je in alle verkiezingsprogramma's uh, uh, lezen. Maar ze gaven krimp. En dus eigenlijk uh, ja, komt men misschien ja. nu tot inzicht... dat we niet helemaal de goede programma's uh, Welke hebben gestemd. We, we hebben inderdaad voor ze gestemd. Dus in die zin zijn we als burger medeverantwoordelijk. Maar wat kunnen wij nu doen? Moeten wij meer geld gaan uitgeven... Nou, dat kan moeilijk, want uh, de gezinnen geven veel meer uit dan naar binnen komt. Hè. Je hoort wel, de, de burgers houden de hand op de knip. Uh, maar niets is minder waar, want de knip is helemaal uitgegeven. Die knip wordt alleen steeds leger. Dus de, de, de gezinnen kunnen heel weinig doen. De enige die eigenlijk wat kan doen, zijn of de bedrijven of de overheid. Jaap van Duin heeft een vraag voor u. Wat trekt de MKB-ondernemers over de streep om te zorgen voor meer banen? Kan het MKB wat doen? Nou, het, het MKB zorgt al voor banen. De, de enige die voor banen zorgen zijn de midden- en kleinbedrijven. De grote bedrijven die krimpen allemaal qua uh -huh. werkgelegenheid al vele jaren. Dus ja, uh, uh, kijk, om, om toch wat positief te laten horen. Er zijn natuurlijk heel veel kleine bedrijven die wel hun weg weten in deze crisis. En die toch groeien. En die kansen zien met name ook door de nieuwe interneteconomie. Dus ja, de hoop binnenlands is een beetje gevestigd op de kleine bedrijven... waar nog wel hier en daar werkgelegenheid toeneemt... omdat er mensen zijn met ideeën, gelukkig maar. Ja, toch zie ik om me heen juist, ook in de, bij MKB-ondernemers... dat ook zij toch best wel angstig zijn... en denken van, nou ja, laat ik me nog maar even inhouden. Nou ja, vooral als je natuurlijk afhankelijk bent van de binnenlandse besteding. Ik noem me altijd maar de, de, de schoenenzaak. Als je een schoenenzaak hebt, dan, dan heb je het moeilijk... als mensen minder te besteden hebben. Maar ja, er zijn ook mensen die inspelen op nieuwe verkoopmanieren, uh, op nieuwe manieren van consumenten om te kopen via internet... ja, daar zie je nog wel uh, groei. Ja. Is het misschien een idee, hè? want om nou ons hierbij neer te leggen... ook al hebben we op zich gestemd, dat uh, vind ik ook geen goed idee... is het een idee dat wij als redactie van Lijn 1... maar ook dat we onze luisteraars oproepen om met z'n allen... massaal te gaan mailen naar Dijsselbloem en te zeggen... nodig Witteveen en nodig Jaap van Duinen uit en praat met ze. Ik bedoel, ja. in China telt u pas mee op uw leeftijd, dus wij moeten ook ja, kappen... Ja. Alle mensen mailen. Daarmee ja. moet ik afsluiten. Goed? Nou, laten we dat doen. Ja, laten Gaan we, we doen. doen. Luisteraars mail naar Dijsselbloem. Dank u wel. Dit was het weer voor vandaag. Lijn 1. Morgen zijn we er weer. Goedendag.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 Olof Palmen vanavond half 12 Nederland 2. Zonnepanelen voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.